And you're about to hear the best two hours of Radio My Planet. Het is nu twee uur. Twee uur. Dit het is de daverende donderdag op Radio 501. Nee! Nu op Radio 501. Oh, daar is hij weer. Donderslag met Regier jou, van Diesveld. Nou, nou, heet dat nog alleen, meestje. Nee. Ja, hè? nee. Dit is, is Radio 501. Onderslag! Onderslag! Op donderdag bij Bij heldere hemel! Met nog van Diesveld, Radio 501. Zo! Nou! Daar ga ik je zeker voor zitten. Wel, wel. Had hij weer van die leuke grappen gemaakt? Ja. Help! radio, 501. radio 501. 501. Dit is donderslag op donderdag bij Helder Hemel. Het is vandaag 12 september 2013 en dit is aflevering 178 van donderslag. Zuster, zuster, hij doet het weer. Hartelijk welkom. Het is weer tijd voor donderslag. In de bende natuurlijk vanmiddag van thee tot bier. En we zitten weer dik in de herfst en mijn redactiemedewerkster Anna Rexia die was net al bezig om enkele recepten van ettersoep te bekijken op het internet. Ja, je moet er tegenwoordig snel bij zijn. Uh, vandaag natuurlijk weer een concertagenda en in deze donderslag ook voor jullie weer veel muziek en het allemaal van tot Bier. En vandaag weer een nieuwe donderdisc en die komt in de tweede uur van donderslag langs. En natuurlijk heb ik zoals altijd om ongeveer tien over twee mijn grote vriend Rob Ricaar weer aan de telefoon dan gaat hij weer tips geven over zijn fabuleuze platenkeuze. En die hoor je dan straks om half bier. En dan kan je kijken of je het goed geraden hebt. En ook vandaag doet onze vaste blonde columnist ook weer mee. En dat is natuurlijk Theo Fried. En hij is er met een nieuwe BlaBlaBlog om half drie. En ook deze week gaat er op internet weer een hardnekkig gerucht rond. Theo schijnt in Griekenland nu ineens een verhouding te hebben... met twee stalkende Engelse koefendametjes... Of hangen ze nu alleen maar om zijn nek tijdens het drinken van een halve liter Griekse witte wijn? Het is een gerucht, hè? Dat uh, weet ik niet precies hoe het allemaal zit. Maar dat hoor je allemaal straks uh, van Theo zelf om half drie. Want dan gaat hij jullie allemaal uitleggen. Zo, en dan is het nu tijd voor de eerste plaat van donderslag. Natuurlijk weer de Donderdisc van vorige week. Dat doen we iedere week. Dan draaien we altijd even als eerste de Donderdisc van de vorige week. En die is deze week dan Avicii featuring Elu Black met Wake Me Up. Feeling my way through the darkness. by a heart.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 Hey, Vici is de naam en hij was vorige week de donderdisk. Hij leverde vorige week de Donderdisk. En hij staat in de top 40 op de eerste plaats. Nou, en dan draaien we hem hier natuurlijk toch weer met veel genoegen in donderslag op Radio 51. en alleen. Deze Radio 51 en 1 daverende donderdag. En wie ik ook met veel genoegen draai is natuurlijk John Hyatt. En van hem heb ik hier Byte Marks. Het is even na tweeën en dan bel ik natuurlijk altijd eventjes met Rob Ricard, zoals iedere week weer in donderslag. En dan zeg ik tegen hem uh, goedemiddag. Goedemiddag. Ik wil er natuurlijk voor uh, de fabuleuze... De tip. Ja, de tip voor de fabuleuze plaat Kan niet. Dat kan niet? Is dat de tip? Nee, um, ik kan hem niet geven. Ja, ik kan hem wel geven, maar daar heeft niemand wat aan. Dat uh, lijkt me heel verschrikkelijk. Ik, de tip is, laten we maar zeggen, de grote verwarring. De grote verwarring schrijft even op hè. De grote verwarring met één o hè. De grote verwarring. Ja. En in ieder geval uh, komt het uh, uit Frankrijk. Oh, dat is wel leuk. En het is ook frans -talig. En nee. het is uit 2010. Dat is wel weer verrassend. Dat ben ik van. zo. kan ik er niet over zeggen. Is het een vrouw of een man? Het is inderdaad een vrouw of een man. Er zijn de doktoren er niet over uit. Het is een man. Oh, ik zeg dan een vrouw of een man. Ik denk, er zijn de doktoren nog niet over uit. Het is een man. Ja. Is het dat, is al dat een oude knakker? Nee. Nou, dan moet het een jonge knakker zijn. Ja. Uh, hitgevoelig? Net uh, jarig geweest overigens. Nou ja, een maandje terug alweer. Oké, okay, dan, uh, dan kunnen de mensen... Het is niet hitgevoelig, nee. Niet hitgevoelig. Franstalig man, dat is toch niet hitgevoelig. Nou, we zijn wel uh, Franstalige hits, hoor. Nee, ja, een beetje. In Frankrijk, uh, Wallonië en uh, Zwitserland. Maar dat was het dan ook wel. Bijvoorbeeld uh, Saplan Poenemois. Goed. Je kent hem wel. Ik ga niet verder uitleiden. Bethel. Want uh, nou, het conservatorium uh, komt eraan te pas. Ja. En waar staat het conservatorium? In uh, Dijon. Dijon, dus we moeten die in die uh, zon uh, zoeken. Tenminste in die regio. Nou ja, um, daar uh, zwijg, je, zwijg je dus over. En ga, hij zingt en hij pianeert. Ook nog? Ja. Nou, dan moeten de, de luisteraars toch wel genoeg uh, informatie hebben om te gaan googlen. Ik hoop dat dus ze het vinden hoor, maar ik ben bang voor niet. Maar goed, en moet je luisteren. In 2012 in Hoorn was er een uh, Little Town Music Walk. What? Een wat? Een Little Town Music Walk. Niet een wok, maar een walk. Een, een, een wandeling. Oh, oké. Okay, yeah. En dat ging langs allerlei locaties waar allerlei singers songwriters uh, speelden. Oh. En een van die singers songwriters die ik daar gezien heb toen in 2012 was Sean Taylor. Uh, die komt uit uh, Engeland. En uh, die speelde daar uh, alleen met zijn gitaar. En ik heb toen een CD-film gekocht. Een CD, uh, dat is, ja, ik weet, ik, uh, ik weet niet precies, uh, Kilburn heet die CD geloof ik. Maar in ieder geval het nummer wat van die CD komt, dat heet dus Kilburn. Oké. Okay. En dan ga ik nu voor je draaien. Dankjewel. En dan spreek ik je straks om half vier. Die is goed. Mijn John Taylor. Hij komt uit Engeland en maakt hele mooie muziek. We gaan iets nieuws draaien van The Cat Empire. Dit is Brighter Than Gold. Four steps in the morning, two steps in the day, three steps in the evening, and the darkness is ablaze and all the angels, saints and the soldiers come step to the parade. I run out like a cheetah.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 The black swan makes it pirouette The gods cry from above and all the rain Keeps falling on bare feet in the mud Empire heet de band. Ik kreeg hier uh, in de uh, redactie, uh, ja bij de redactie kwam er een e-mail binnen of we nog eens een keer iets konden draaien van de Kelly Family. En nou ben ik niet zo'n Kelly Family uh, uh, ja, fan maar wel een mooi nummer is Fell in Love with an Alien. Dat voor de briefschrijver. Took for the shed, the dark to fall.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 Right about now, funk go go Right about now, funk go go Check it out now Dat was Fatboy Slim met de rockerfella Skeng en ik hoop dat ik niet ben gaan hyperventileren. Radio 501. The sounds on the coolest station. Tijd voor melodieuze muziek. George Harrison, ooit lid van de Beatles, heeft het mooie album gemaakt Cloud 9. en van het album This Is Love. De BlaBlaBlog van Theo Verriet. BlaBlaBlog.nl, 12 september 2013. Hoe is het nu in Griekenland? 7. Herman de Blijker doet het. Gordon Ramsey doet het. Zelfs de Rijdende Rechter doet het. Ze gaan na verloop van tijd terug naar eerdere projecten om te kijken hoe het ervoor staat. Blijkbaar hebben jullie daar behoefte aan. Dus BlaBlaBlog doet het nu ook. Ik ben terug in Griekenland dat ik in 2011 onderzocht op redbaarheid. Ik ben terug in Stoepa op de Peloponnesos. Tijdens de lunch gistermiddag zaten aan een tafeltje naast ons twee Engelse dametjes. We moesten wel om ze lachen, ze deden ons denken aan typetjes uit Koefnoen. hetzelfde zenuwachtige gefrunnen aan ketting en kin, dezelfde gezichtsuitdrukking en oogopslag. Duidelijk niet helemaal op hun gemak na pas één witte wijn. Gisteravond zaten ze in een ander restaurant stom toevallig weer naast ons. Zij kenden ons ook en knoopten een gesprek aan. Waar ze vandaan kwamen, Engeland, wat ze hier deden, vakantie vieren, dat het de tweede keer was, van ons ook, dat de vorige keer in het ziekenhuis was geëindigd, ach en wee, een Belgische vader met zoon mengde zich in het gesprek. Ze waren al voor de achtste keer, kwamen uit Brasgaat en kenden de rijken der aarde. Stoere verhalen over een kinderpartijtje waar de kindjes met twee privéjets naar St. Maritz werden gevlogen, met rangerovers naar de piste werden gereden, de aangekledende ski kleding kleiden, eten en s'avonds weer terug naar België. Ik liet vallen dat ik een boot had gekocht, maar dat maakte niet echt heel veel indruk. De twee dametjes hingen ineens om mijn nek. Ik werd gekust, ze vonden het o oh zo jammer dat we alweer moesten gaan. De Belgen gingen nog een pintje drinken en wij... Wij gingen naar huis. Helemaal terug naar Amsterdam. Over Griekenland maak ik me inmiddels niet zo heel veel zorgen meer. Stoepa heeft zich in twee jaar tijd enorm in positieve zin ontwikkeld. Tenten die dichtgetimmerd waren zijn weer geopend en nieuwe, hippe terrassen zijn verrezen. Doordat er vanuit Engeland rechtstreeks gevlogen kan worden op Kalamata is het aantal toeristen enorm gestegen. Vooral nog zonder dat dat het leuke kleinschalige karakter van het dorpje aantast. Zelfs de prijzen zijn niet sky high gegaan. Een halve liter bier kost nog steeds iets van 2,20 euro en een halve liter wijn heb je meestal al onder de 3 euro. Toen we de duurste wijn van de kaart een keer bestelden moesten we daar 7 euro voor neertellen. Ik weet het klinkt erg Nederlands, dat gezeur over geld. Maar als je Amsterdam gewend bent, tovert elke rekening in stoepa echt een glimlach op je gezicht. Hopelijk houdt ik die nog een paar dagen vast. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl. Radio 501. 501, The Heartbeat. op internetradio. Dat was de blablablog van Theo Verriet. En dan nu weer een muziek. Hier is Capital Cities Safe and Sound en die staat nu in de top 40 en die staat volgens mij op plaats 31. Ik moeten nog steeds naar Radio 5 alleen met Donderslag. En mijn naam is Rogier van Niesveld, Ik ben er tot 4 uur vandaag tijdens deze Radio 5Leen Daverende Donderdag. En die duurt weer tot 2400 uur, oftewel spooknacht, spooktijd, hoe je het ook maar wil noemen. Dit is Heart Attack uh, van de Asteroids Galaxy Tour. En dat staat ook in de top 40 op dit moment. Door de anorexia even op mijn vestje getikt. Want dit nummer wat ik net draaide, dat stond niet in de top 40. Tenminste, staat niet in de top 40. en is van 2012. Dit is Patricia Kaas, je ne veux pas te pardonner. Ja. Je ne veux plus te pardonner Puisque le temps est compté Et qu'il n'a fait que passer Puisque ce qu'on a construit S'est évanoui dans la nuit Te pardonner et je veux saisir ma chance Perdre les traces du passé ou combler tout ce que d'immense Je ne veux plus te parler Notre avenir est sans espoir Comme un point dressé vers le ciel Comme la dernière des rebelles Je ne veux plus te pardonner L Imagination créée Il a raison et sa prison, je veux saisir les secondes, comme si elle valait des millions. Je ne veux plus te pardonner. George en Ringo, de donderslag vet voor de Beatles. Ze speelden vandaag Glass Onion van het White Album uit 1968. En dan wel de geremixte versie van 2009. Op 13 augustus kwam de nieuwe plaat uit van Off The Map with Miss Amy en het nummer van dat album heet Off The Map. to do next. Take it all in stride and let your brain take a rest. Cause baby So turn off. The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 They gave him He'll always consider home Listening to the radio Some jazz is parents liked Waiting for some help to show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 Center. Yeah. week is tot vrijdagavond 9 uur Always Consider Home van Tim van Doren. En Arwin Tammega maakt zoals gewoonlijk morgenavond in zijn wekelijkse show Rocks weer een gloednieuwe plaats voor je hoofd bekend. En dat doet hij zoals iedere week even na negenen. Underrocks kun je wekelijks op iedere vrijdagavond horen van 8 tot 10 op Radio 501. Donderslag! Donderslag op donderdag!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 Iedere donderdag van 2 tot 4 hoor je Rogier van Diesveld met zijn programma Donderslag. Donderslag. Rob Rika komt aan de telefoon voor zijn fabuleuze platenkeuze. En Theo Vriet is met een nieuwe BlaBla blog. En natuurlijk veel aandacht voor nieuwe muziek. En natuurlijk veel aandacht voor nieuwe muziek. Kom luisteren op donderdagmiddag van T tot Bier. Van T tot Bier. Op Radio 501.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 De Donderdag op Radio 501. Dit is Radio 501. Donderslag. Donderslag. Donderslag. Op Donderdag. Hey, Hemel. Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. Donderslag. Donderslag. Something. To mend a broken heart from a devil of shallow nonsense, turn your world upside down. Whatever said didn't mean something, whatever said didn't mean nothing. And did I look the part?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 I'm to blame Never wanna hide the truth from you Just hang my head What I put you through I wasn't good enough When what's done is done Love When it's all said. And far away. We kunnen weer over de wijze plaat en dat gaat allemaal zo snel vanmiddag dat we nu alweer begonnen zijn aan het tweede uur van donderslag. En ik ben ook op deze herfstachtige dag natuurlijk weer tot vier uur bij jullie. En voor alle luisteraars die net inschakelen, je luistert naar het Radio 501, naar de Radio 501 Daverende Donderdag. En dit is donderslag van 12 september 2013. En het is donderslag aflevering 178 alweer op deze Radio 501 Daverende Donderdag. Straks in dit uur hoor je de Donderdisc. En ik heb voor jullie de plaatkeuze van Roprika om half bier. En ook deze week weer een, een nieuwe concertagenda. Blijf lekker bij tot bieruur. En straks ook na bieruur kun je nog steeds naar Radio 5.1 blijven luisteren tot 24 uur vannacht. We nemen even het Radio 5 lengspoolboekje door. Uh, even kijken straks. Hoogtijd voor Hoogland van 4 tot 6 met Gijs Laagstreepje Hoogland. Dan van 6 tot 8 hoor je 2 uur lang Serial Prumper met zijn reggae programma High Times. Uh, van 8 tot 10 hoor je Johnny voor het weekend met Johnny van Horen. En daarna is het hiphop tijd met GW Style in het programma Geluid uit de bunker. En dat hoor je dan weer van 10 tot middernacht. Ik startte dit tweede uur van deze donderslag met muziek van The Boxer Rebellion. En het nummer heet Diamonds. En de donderdisc, die komt er zo aan. Maar de eerste plaats van Kevin McGraw, Best I Ever Had. Melt in I failed algebra and I'm gonna see sometimes.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 staring at their phones. They groom the coastline here. It's silent to disappear. And maybe once a year, I think to clean my car. car. Hey, North Dakota, I think I love you, but don't even know ya. Hey, Massachusetts, hey, Minnesota, I think I love you, but don't even know ya. Hey, Carolina, hey, Oklahoma, I think I love you, but don't even know ya. Hey, Alabama, hey, California, I think I love you, but don't even know ya. De Donderdisc. Dit is de Donderdisc van Radio 501. Daverende Donderdag. De Donderdisc is vandaag tot middernacht best song ever van One Direction.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 Hier in donderslag op Radio 501. En we gaan naar Noorwegen. Daar komt Anne Taylor vandaan. En zij zingt On the Road Again. Bekend van de Volvo reclame. Voorwegen on the road again. Danny Smit, hebben jullie er wel eens gehoord? Danny Smith, hij heeft een mooi album gemaakt. En van het album, dus uit 2009, is dit Serpentine Cycle of Money. Turned over a stone today. stone I guess I'd never turned. And there beneath the bones and clay. A billion dollars brightly burned. When stuffed, my pocket's full But people grow as pockets do well, Fat and free, the money flowed As silver shines and I, I got fat too hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey A penny for your thoughts, my friend A diamond and a dollar too. How about a gold medallion? Then your deepest thoughts should shine right through. It's true you came by love, my dear. The money sure can lavish love. So wash the sheets in baby tears and paint the grapes with With virgin's blood. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, Since dreams could not perform at hey, Till dreams became a lonely mistress, desire a neglected wife. I went back to the stone again, and I sat down on my gluttony. And I begged the forest floor to fall, instead the forest, it roared. Turn each stone I find. Plant pennies like their dreams are seeds. And hunger pulls in the plow just fine. Starvation, she's a butchered beast. The schoolrooms glow like palace halls. And parks like terraced garden grounds. And neighbors covet only calls. And all the earth is, is holy ground. Give back, give back, give, back. give back It's all for all. Smit, onthoud die naam. Dit komt uit Nederland, deze muziek. En dat is van Charlie Cruz en The Lost Souls. En die komen uit Dordrecht vandaan. En die hebben dus in 2013 een heel nieuw album uitgebracht. En dat album, dat heet The Other Side. En het is echt een moeite waard om het album aan te gaan schaffen. Want daar staan hele mooie nummers op. Zoals deze, Shuffling Durbs. Ja. ja, luisteraars, het is inmiddels half bier hoor. Uh, we zijn uh, weer uh, bijna aan het eind van dit programma van deze donderslag. Ik hoor uh, Rob die Karel op de achtergrond zitten met allerlei uh, kopjes en uh, lepeltjes. Volgens mij is hij aan de thee. Of misschien wel aan de koffie. Wel laat hoor trouwens, half bier aan de koffie. Het laatste kopje koffie lijkt. Het laatste kopje koffie? Ja. Oké. Okay. En dan. Een uh, bier. Dat is een bieruur hè? Ja. En wat voor bier hebben we dit keer? Eeringer. Alcohol vrij, zeker? alcoholvrij zeker. Weidsen alcoholvrij. Ja dat is lekker hè, heb ik gehoord. Super lekker. Ja, Bavaria is ook lekker en uh, Amstel Malt ook. Ja, nou, ik, ik... in Amstel Malt. Niet nee, lekker. nee nee nee nee, ho, ho ho ik moet gewoon een paar namen noemen vanwege de reclamecodecommissie. Oh. Ja, Kinder, de... golf ook niet lekker. Nee, ja nee. <laughs> moet je zich ook niet nou ja, ja, je hebt ze genoemd. Um, ja. Nou, het gaat over de platenkeuze. Het was Hallo? iets uit Frankrijk. Ach, een uit uh, Dijon, een, een concertorium in Dijon. Het was een man. Uh, hij was uh, niet hitgevoelig. Hij speelde piano, hij zong erbij. Um, ik ben er niet achter gekomen trouwens, ik heb helemaal geen tijd gehad om te googlen. Nou, ik kan je een hint geven. Uh, nee, die heb je al gegeven. Ja, maar een persoonlijke hint. Oh, nou, spreek uit. Hij zit in een supermarktkarretje. Wat zeg je me nou? <laughs> Hij zit in de supermarktkarretje. Nu moet jij het weten. Hij zit in de supermarkt. Oh, bedoel je soms een uh, real Madoffja van uh, John, nee, dat bedoel Johnny Peter Watson? Ik, nee. Die zat ook in de supermarkt. Oh nee, die zat niet in de supermarktkadetje. Die zat in de uh, kinderwagen. Ik dacht dat het een. Uh, ik dacht eigenlijk eerst dat het een vrouw was, maar het is een man. En ik dacht ook dat je hem anders schreef. Oh, dat is toch niet die uh, met die blonde pruik? Ja, denk ja. het wel. Ja. Um, ja. Is het ook iets met Sas of zo? Ja. Ja, niet te verwarren met uh, Sas met Z-A-Z. -Z ja, wel te natuurlijk. verwarren, dus. Oh. <laughs> ja, ja. Uh, je hebt Sas met Z-A-Z. Dat ja. is uh, deze zomer. Uh, uh, die heeft deze zomer de zomerhit geleverd voor donderslag. Ja. De hele zomer lang. En nu hebben we Sas met s a S-A-E-Z. -E Sp Spreek je dan uit, Sas? Niet Zaez? -E ik zelf. Oh. Ja, je, spreekt, je spreekt waarschijnlijk uit Zaezenzen. Ja. Denk ik. Ja. Ja, ja. <laughs> Dan heb je in ieder geval een heel iemand anders voor je. Hé, hey, wat voor muziek is dat eigenlijk? Nou, het Ja, meer. dat zegt me niks. Maar is het uh, punk? Is het, uh, nou, het is een, chanson? Het is een beetje een chansonnetje met een elektrische gitaar. Nou, dat heb ik nou nooit gehoord, hoor. Nee. Misschien, <laughs> ja. Of misschien wel. Maar. Nou, je gaat het nu horen. Oké, okay, nou, um, Saez, hebben we het dus over. Ja. Uh, mag jij me heel erg uh, lekker uh, op je eigen manier weer aankondigen? Dan ga ik die plaats starten. Want er uh, staat hier weer te zwaaien dat hij klaar staat. Ja. Die houdt al, die zit hier met een hoofdtelefoon tegenover me. En uh, die houdt het allemaal voor me bij. Oké. Okay. Dus uh, dan uh, mag je me aankondigen en dan uh, ga ik hem starten. Mesdames en messieurs, uh, From La France qui chant komt hier Damien Saez. Jacques van de LP Lula. Maar dan omgekeerd, het nummer Lula van de LP Jacques uit 2010. Oké, okay, bedankt. Tot de volgende keer. Ambiental. De platenkeuze van mon Lula, je je te trouve Est-ce que quelqu'un ici a croisé mon amour Elle a les yeux noirs et le corps d'une bombe Elle aime bien traîner ici son corps comme un festin Comme un amuse-bouche entre les reins Je perdu tout ce que j'aime Tous les rats de Provence, tous les trois rats, les endroits branchés, j'ai crié ton prénom dans les tourbillons de la vie, où je suis sûr qu'elle va se faire tirer la cour du samedi soir, rouler sans la ceinture, à l'arrière du bagnole. Les filles aiment bien danser, l'amour le samedi soir, à l'arrière en danseuse. Sans la ceinture, l'amour le samedi soir, à l'arrière du pagnol, c'est sûr qu'elle va danser. Est-ce que quelqu'un ici a croisé mon amour? Elle a les yeux tristes, le corps du Christ, elle aime bien traîner par ici, le corps comme un festin pour faire rocher la fille d'entre en vrai, Dans les chaleurs des fées Tonneron, moi je cours, après l'ombre des soleils, dans les petits sommeil qui s'ouvrent mon âme, hôtel est tout dû, et qu'on brûle le soleil, t'as ménie avec elle. Van Rob Likare. En je schrijft uh, za -S, En dat schrijft hetzelfde als SUES van het SUES-kanaal. Maar dan wordt de U een A. En dan spreek je uit Zaes. Tot Heuvel. Je hebt hem al waarschijnlijk in de non-stop-uitzending van Radio 59 gehoord. Ik draai hem uh, weer in bondeslag Shine, shine. What's happening to the earth today, mother? The gasoline killing all. Fish that live in the sea. It's getting hard to help your brother. Where do you start when there are so many hearts to feed? Shine, shine. Every single soul is born to shine, shine. Den Haag. En dan komen we bij de Rijgas. En die hebben een mooi bluesnummer gemaakt. En het heet in Nederland, in Nederlands, de Doorkijk Blues. Maar het heet in het uh, Haags, ik ga het even proberen hoor. De Doorkek. De Doorkijk Blues. De Doorkijk Blues. Ja. Zo ongeveer. Dit zijn de Rijgas. Het was laat, laat op de avond En zij had al heel wat kleren gepast Toch was er niets, niets dat eraan stond En dat ondanks die enorme inloopkas wat moet ik aan doen vroeg ze en ze stapte onder de douche Ik keek naar haar en ik zei doe maar je doorkerk bloed We gingen samen, samen naar een feest En iedereen, iedereen die keek naar haar De vrouwen ook, maar de mannen het meest Wel wat doorzichtig, maar ook niet zo raar de mannen lachten, de vrouwen keken boos. Ja, want die dachten, ik wil ook zo'n doorkijk blues. Jared ze zei. Zijn... Hebben bemoeien die kleren hebben ze het mee Ik zeg rustig, rustig, rustig, rustig Ze hebben gewoon geen idee Ja, zij denken Kleren maken de vrouw Ja, dat geldt wel voor hun Maar echt niet voor jou Want jij bent de mooiste dat maakt ze jaloers, maar iedereen kan het zien, dankzij jouw doorkijkbloes. regas en nu men run dus een goed nieuw album uit 13 augustus 2013 till it me heette nummer. de <middels>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 Ach, gerne a minha, Hawaii falls <laughs> run. She give me, me, Maatje Je zegt om zijn naam is dus een naam van. Hij is niet jou, niet als het anders. Dus dat hij niet meer had je niet kunnen jij, niet Vandaag is het 12 september en hier is natuurlijk weer een nieuwe donderslag muziekagenda. Op vrijdag 13 september kun je naar een nieuwe cd-presentatie van Steed in Paradiso Amsterdam. Steed leverde deze week de plaat voor je hoofd. Zij spelen 13 september in de kleine zalen en de aanvang is 8 uur. Tony Joe White speelt op 17 september in de Oosterpoort in Groningen. Op 19 september kun je hem zien optreden op cultuurpodium De Boerderij in Zoetermeer. En Tony Joe White speelt op vrijdag 20 september 2013 in Paradiso Amsterdam. En op 21 september staat hij op het podium van Blues Open in Gelderop. Donderdag 19 september treedt Ezef Eviden op in Paradiso. De aanvang is half acht. En ook op 19 september kun je naar een albumrelease van Chris Berry en Perquisite in de Melkweg in Amsterdam. Het is in de Oude Zaal en de aanvang is 8 uur. Op zaterdag 21 september treedt de Belgische band Deus op in de Patronaat in Hanem. En dit is de enige show die zij in Nederland geven. Het concert van Dana Fuchs dat uh, zou plaatsvinden op 21 september in Paradiso is afgelast. Op maandag 23 september geeft Alison Moyet een concert in Paradiso. Aanvang is half negen. Op dinsdag 24 september speelt Albert Lee en Hogan's Heroes in het Luxor Live in Arnhem. De zaal is open om 8 uur en de tickets kosten 20 euro. Info en tickets www.luxorlive.nl en op zaterdag 5 oktober spelen zij in Schaaf City Theater in Leeuwarden. De zaal is open om 8 uur en de aanvang is half 9. Voorverkoop is begonnen en de kaarten kosten 15 euro ex-service kosten. Meer informatie www.schaafcitytheater.nl Vrijdag 27 september kun je naar een optreden van Daina Koets en Band in Paradiso Amsterdam. De zaal is open om half acht en de aanvang is 8 uur. In het voorprogramma speelt Flevia Vaars. Op 17 november komt Nick Cave in de Bad Seats naar de Henneken Music Hall. Kaartverkoop is op vrijdag 15 februari begonnen. Dat is al een mooie tijd geleden en ik hoop dat er nog kaarten zijn. Walter Trout heeft een nieuw album opgenomen en die verscheen op 10 juni uh, en is getiteld Luther's Blues. Waarop uh, Walter de legendarische bluesman Luther Allison eert. Op 19 november speelt Walter Trout in Tivoli Utrecht en is al muziek van Allison laten horen. De zaal open om half acht en de aanvang is half negen. Op zondag 20 oktober 2013 speelt Mud Morgan Field en Tail Dragon met de Rhythm Room Allstars in de Gouden Leeuw in Dongen.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 Tot zover deze donderslag muziekagenda van 12 september 2013. Als je agendatips hebt voor de periode na 19 september, stuur die informatie dan naar rogierradio 5 Ook kleine optredens in plaatselijke cafés kunnen worden doorgegeven. En dan nu tijd voor de laatste plaat van deze donderslag. De Belgische band Deus treedt in september op in Nederland voor een eenmalig concert in Nederland. En van hen komt de laatste plaat van donderslag en die heet The Architect. Ah, uh, never mind that space stuff. Let's get down there. What is the architect doing? What is he thinking? I Hey de hemel! Donnerus! Donnerus! Donnerus! Yeah! Hey. Hey. Rogi, bedankt! <laughs> Rogi, <Robbie, laughs> bedankt! Yeah! Hey. Opgelucht! Echt! Hey. Opgelucht! Ja! Yeah. De wijzers uh, draaien door het schuim uh, hier uh, naar Bieruur. En dan is het hier op de studioklok alweer bijna bieruur. En dan moeten we nog een klein stukje naar het einde van het uur. En dan is het met deze donderslag ook weer gebeurd. En betekent dat aflevering 178 van donderslag hier in Studio 11 ook weer helemaal klaar is. En dan schakelen we om bieruur over naar Studio de Bierkai En daar gaat de Radio 5 Lijn Daver de donderdag gewoon verder. En dat doen we tot Spookuur. Je kunt me weer e-mailen, dan stuur je ervoor een e-mail naar rogierradio En dat kan allemaal 7 keer 24 uur. Je kunt ook e-mailen naar Radio 5-1. en dat doe je dan studioradio 51.nl. En dat kan ook 7 keer 24 uur. Alle informatie over het onderslag kun je vinden op mijn weblog rvd 51.wordpress.com. Alle informatie over Radio 501 kun je ook deze hele week weer vinden op www.radio501.nl. En ook op Facebook. Je vindt Radio 501 op Facebook met de naam Radio 501. En ik nodig je uit om erheen te gaan en even op like te klikken. En ik ben ook op Facebook te vinden en ook op Twitter met de naam RVD501. Ik bedank mijn gehele redactieteam weer voor de fijne medewerking... aan deze donderslag van 12 september 2013. En ook Rob Likard en Theo Verriet bedankt. En de luisteraars op het werk en onderweg rijden het in Nederland... of waar dan ook, of in de file... Uh, ook allemaal vandaag weer bedankt voor het luisteren. Naar de piepjes dan schakelen we weer over naar mijn zeer gewaardeerde collega Gijs Laagsteep Hoogland. En die bevindt zich momenteel in studio De Bierkai En hij is volgens mij vet klaar met de voorbereiding van zijn programma Hoogtijd voor Hoogland. Maar voor we overschakelen eerst nog even een klaasje. Klaas maakte dingen bespreekbaar. Dan zat je in 1994 nog hele avonden over de situatie in Noord-Vietnam te lullen. Hij nam zijn tijd uniek. Bedankt aan Nico Dijkshoorn. Morgenavond is Blue Sienna weer van 10 tot 12 na On The Rocks. En Frank van Engelen is dan jullie gastheer. En het allemaal vanuit studio De Bierkaai. Ik ben er aanstaande zaterdag van 12 tot 2 met langstijd. En natuurlijk volgende week donderdag met donderslag op dezelfde dag. Dezelfde tijd, dezelfde zender, Radio 501. Veel plezier met de hoogtijd voor Hoogland. Tot zover, tot de volgende keer. Hoi Rogier, Karianne hier. Bedankt. Op op donderdag bij heldere En de Wat was het overweldigend hè? Ja, hartstikke leuk gewoon. En ook uniek, gaaf en onvergetelijk. Leuk, hè? Ja. Bijzonder, ik bied de helft. ze de helft. Vreselijke! Hé, hé, hé! Heren, heren, vlucht! We beginnen aan de andere zijde. Oh, verdomme, wat moeten de mensen wel denken?